Nee. Ik ben bezig met drie onderzoeken. Ik moet vier mensen opleiden. Ik moet een nieuw tijdschrift beginnen. Ik heb op het ogenblik vijftien boeken liggen die ik moet bespreken. En ik zit in zes commissies. Maar dat doe je toch zelf? Dat hoef je toch niet te doen? Je bepaalt toch zelf wat je doet? Tuurlijk moet ik dat doen. Wie doet het anders als ik het niet doe? Bart en dat? Bart en Al doen niets. Je zegt nou juist altijd dat Bart zo hard werkt. Ja, op de vierkante centimeter. En altijd, is altijd ziek. Hoe zit het? Willen jullie misschien een kopje thee? Als je zo bent, dan hadden we beter niet kunnen gaan. Je bent helemaal over je toeren. Als ik een week niet op het bureau geweest ben, dan ben ik de eerste dag altijd zo. Dat gaat alweer over. Maar wat is er dan gebeurd? Niets. Het is gewoon dat ik dan al die mensen weer moet zien en dat ze allemaal met hun problemen komen... in plaats van dat ze die zelf hebben opgelost of met Bart hebben besproken. Dat ze je dan wel naar gemaakt hebben. Dat zal wel, ik zou alleen niet weten hoe. <klaars> Heb jij nou de indruk op school dat die jongere generaties veel bezorgder voor zichzelf zijn dan wij dat waren? Ze zijn wel gemakzuchtiger geworden. Willen jullie vast een koekje? Ja. Je krijgt ze moeilijk meer aan het werk. In de les hebben ze nogal belangstelling, maar ze willen er niks meer voor doen. En hoe komt dat? Ik denk omdat ze te veel afleiding hebben. Maar zijn ze ook bezorgder voor zichzelf? Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit zoveel van gemerkt. Ik heb de indruk dat het begonnen is met de generatie die na ons kwam. Omdat Ad nou toevallig zo is, zeker. Van die meisjes zeg je altijd dat ze nooit ziek zijn. Met vrouwen is dat anders. Die zijn harder. Nou, ik hou daar niet van hoor. Van dat gegeneraliseer. Ik vind het helemaal idioot om mensen kwalijk te nemen dat ze geen zin hebben om hard te werken. Als jij nou zo bent is het al erg genoeg. Willen jullie nog een koekje? Hm. Maar vertel eens, hoe gaat het nou eigenlijk met jullie? Goed. We zijn vorige week in Friesland geweest, op veldwerk. Is dat dan niet wat? Dat is wel aardig. In ieder geval zijn dat wel aardige mensen. In... Um, Beetgummer Molen bijvoorbeeld. Twee oude mensen van 86. Die man was molenaar geweest. Dan kwamen we tegen het eind van de middag aan. In de regenbui. Is koning daar? Maar... Die man kwam de trapellen afrollen. Zo'n haast had hij om ons te begroeten. En toen we twee uur later weer weggingen. wisten ze van hartelijkheid niet wat ze ons moesten meegeven. Boterhammen? Nee, want we gaan naar Dokkum. Worst? Ook niet. Een sigaar dan? Nee. Wat tabak dan? Oh, de klonje. Maar ik denk ik in zijn zak bezig te hebben. Wilde ik wil ik me dan niet scheren? Had hij een elektrisch scheerapparaat ook al niet? Als je dan weggaat, dan heb je wel een pars in de hoofdpijn. En wat spreek je dan met zo'n man? Die man sprak een onverstaanbaar Fries. omdat hij gepit in zijn mot had. Maar dat deed hem niet toe. Want hij was stokdoof, dus hij verstond mij ook niet. Hij had wel een gehoorapparaat dat hij nog onderuit. Gehaald, maar hij was te onbeheerst om het mechaniek te bespelen. Het gaf een hoge fluittoon of het deed niets. Dus hij een beetje aan het schreeuwen. Maar, maar hoe hou je dat dan twee uur lang vol? Ja, dat is de kunst. Daar moet je een begenadigd interviewer voor zijn. Je hebt toch voornamelijk met die vrouw gepraat? Ja, <laughs> ik heb met die vrouw gepraat, ja. Over brood bakken. <lacht> en hoeveel van die mensen doe je dan op een dag? Drie of vier interviews van twee uur. En dan moet je natuurlijk van de ene naar de ander fietsen, dus je bent wel bezig. Dat lijkt me toch wel aardig. Maar ja, achteraf. Als je daar zit, denk je, valt dood. Toch niet bij die oude mensen? Nee, niet bij die oude mensen. Die mogen wat mij betreft tot in alle eeuwigheid blijven leven. Dat waren aardige mensen. Maar je zei toch dat de anderen ook wel aardig zijn? De meesten zijn wel aardig. Het zijn boeren. Boeren zijn vaak aardig. Ja, dan begrijp ik toch niet waarom ze dood moeten vallen. Omdat ik me schuldig voel natuurlijk. Omdat zo'n contact geforceerd is. Je moet in twee uur vertrouwelijk worden... Je wordt nagewerfd als je weggaat en je weet al dat je ze misschien nooit meer terugziet of in ieder geval pas na jaren daar krijg ik koppijn van. Nee, ik geloof niet dat ik daar kopijn van zou krijgen. Je komt alleen maar om wat te halen, dat is eigenlijk uh, weerzindbrekend. Maar als ze dat nou zelf leuk vinden, willen jullie nog een uh, kopje thee? Of wil je misschien iets anders? Ik wil nog wel een kopje thee. Ik ook wel. Er zijn nog maar twee koekjes. Ik hoef niet. Laat ik ontdenken dat ik morgen een nieuwe koop. Hoe gaat het nou eigenlijk met Beerta? Iets beter. Hij heeft een plankje gekregen met plastic letters. En daarmee kan hij zinnen maken en hij stoot wat klanken uit. En, en begrijp je dat dan? Soms. Als je het niet begrijpt, wordt hij enorm driftig. De laatste keer heeft hij me een klap gegeven toen ik hem niet begreep. Wat heb je toen gedaan? Lachen. <laughs> La... Toen moest hij ook lachen. Dus je zoekt hem nog op? Elke week. En gaan er nou nog andere mensen? Dat weet ik niet. Van het bureau in ieder geval niet. Alleen Wichtbold heeft een keer zijn haar geknipt. Die is vroeger zijn kapper geweest. Nee. Ik geloof niet dat ik dat zou opbrengen. Natuurlijk zijn we in die anderen onze eigen weg met anderen ons en ons hart. Maar nu ik je weer gevonden en laat ik je niet meer gaan, we komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Had ik moet zo veel. hoe gaat het? Je vervelt je? Je verveelt je niet. Hoe komt hij nou hier? Wat moet dat nou met die spreeuw? Wat? Huh? De zuster. Ik moet hem naar de zuster brengen? Oh, de zuster heeft hem hier neergezet. Praten met jou heeft iets van een quiz gekregen. nog een boodschap opgeschreven? Ik ben vorige week niet geweest omdat ik in Friesland was. Op veldwerk. Dat kwam er goed uit. Maar dat blijft natuurlijk strikt sub rosa. Omdat ik nu ook niet naar het afscheid van De Haan kon. De rode volgt daarop. U pasteurs heeft volgens balk niet genoeg. poa, Heeft u mij een keer gezegd mensen. Op het bureau gaat het goed. We zijn gisteren bij Klaas de Ruiter geweest. Je moet het goed hebben. Hoe gaat het met hem? Het gaat wel goed, geloof ik. We hebben het gehad over de jongere generaties. Die deugen niet. <laughs> Ze zeggen: Klaas vindt dat ze wel deugen, maar dat ze alleen verpest worden door de televisie. Uh, uh, uh. <laughs> de televisie is de pest: <laughs> een uitvinding van de duivel. <laughs> Hoe was het met meneer Beerta? Net als veertien dagen geleden. De zusters hadden alleen een jonge spreeuw bij zijn bed gezet, in een, in een mand, onder een doek. Zouden ze dat misschien gedaan hebben om hem wat op te vrolijken? God weet het. Ik krijg maar alleen af wat er nou met die spreeuw moet. Ik geloof dat ik in zo'n geval de vogelbescherming zou bellen. De vogelbescherming? Die zullen wel zeggen dat je hem elk kwartier een halve warm of een stukje rotte appel moet geven. Dat weet ik niet. Het lijkt me in ieder geval de meest bevoegde instantie voor dit soort problemen. En hoe kom ik aan het nummer van de vogelbescherming? Dat zal toch wel in het telefoonboek staan? Ze nemen niet op. Zijn ze zeker al naar huis? Slaap je niet? Nee. Wat is er dan? Ik denk aan die spreeuw. Eh. Denk dan maar niet meer aan die spreeuw. Je kunt er nou toch niets aan doen. Nee. Ik vind het wel lief, hoor. Ja, maar daar heeft die spreeuw niks aan. Ik probeer dan nou maar te gaan slapen. Ik zal het proberen. Eh. Maar het lukte hem niet. Hij kende zichzelf en wist dat hij de beslissing net zo lang zou uitstellen tot die spreeuw dood was. Als hij dat al niet was, want hij had als jongen genoeg jonge spreeuwen gehad om te weten dat een paar uur zonder voedsel al fataal konden zijn. Waarom had hij dan niet ingegrepen? Omdat hij had opgezien tegen het contact met die zusters. Dat was nog tot daar aan toe. Maar dat die spreeuw daar in dit geval de dupe van was, verweet hij zichzelf. Al wist hij tegelijk dat dat niets aan zijn gedrag zou veranderen. Niet iets om trots op te zijn. Die zekerheid hield hem uit de slaap, tot de wekker afliep.